Weet het nog wel. Ja. Weet je, al die stations nog, hè? Lekker. <laughs> Kon je nog eens kiezen. Ja. Keith West, teenage from a teenage opera. Dat was het. En uh, we gaan naar het nieuws. En het weer van 1 uur. En straks nog een lekker uurtje. Zie of hem luncht. Well. Straks om half twee krijgt u van mij... Uh, de agenda. De biscoop. Ook belangrijk dat u dat weet hè? als u naar de film wil. Die krijgt u straks. Dus om half twee. Jawel. En uh, voor de rest draaien we gewoon lekker naar platen. En mocht u nog verzoekjes hebben. Ja, nou, kan wel altijd, vind ik, hè? Via Facebook. Ja. Altijd goed. Nou, tot zo hè. Ga even een broodje eten. Tot zo.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 De Europese Commissie heeft zeven grote banken boetes opgelegd voor in totaal 1,7 miljard euro. De banken hebben de mededingingsregels overtreden bij de fraude met de Libor en Euribor rentes. De banken die moeten betalen zijn onder meer Citigroup, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland en Barclays. De Rabobank kreeg in oktober al een boete van 774 miljoen euro, maar blijft nu buitenschot omdat die bank niet met andere banken heeft samengespannen. De autoriteit Financiële Markten wil volgend jaar onderzoek doen naar sites die zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat heeft minister Schippers gezegd in de Tweede Kamer. De vergelijkingssites zoals Independer en Zorgkiezer zijn volgens de minister niet altijd even duidelijk over hun werkwijze. De NS-machinist die vorig jaar bij Amsterdam een treinongeluk veroorzaakte, gaat akkoord met een taakstraf van 120 uur. Daardoor hoeft ze niet voor de rechter te komen. De machinist reed in april vorig jaar door een rood sein en botste met haar sprinter tegen een intercity. Eén passagier kwam om het leven. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Burgemeester Hoes van Maastricht moet meer rekening houden met zijn publieke functie. Dat vinden de lokale CDA en PvdA-fractie. Naar aanleiding van foto's waarop te zien is dat Hoes in een hotellobby iemand op de mond zoemt. Het gaat om iemand anders dan zijn echtgenoot Albert Verlinde. CDA en PvdA in Maastricht zeggen dat de reputatie van de burgemeester op het spel staat. En dat hij hierdoor chantabel kan worden. Hoes eigen partij, de VVD, ziet het probleem niet omdat het een privé kwestie is. De gele borden met vertrektijden op de NS-stations gaan verdwijnen. De NS wil ze vanaf april grotendeels weghalen, omdat er nog maar weinig mensen gebruik van maken. Nog maar op één plek per station blijven ze voorlopig staan. De NS vindt de gele borden niet meer van deze tijd. Het weer bewolkt en wat regen. Vanmiddag droger en het wordt 5 tot 8 graden. Morgen wordt het onstuimig, het gaat stormen bij zee en vrijdag is er winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANUB.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 In Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. De inrichting is onbeschoond ouderwets, de muren zijn dof, de gordijnen zijn flats. De dranken zijn goed, maar er is weinig keus. De gevel is niet pretentieus. Toch is het van oudsher hier dagelijks vol. Het speelde in talloze levens een rol. De insiders weten waarover ik spreek. Een dierbaar caféje in Sneek. Het stadje ligt in een agrarische streek en staat dan ook gunstig bekend om zijn kweek. Met name de sneekweek trekt zeer veel publiek, toch leeft men er vrij flegmatiek. Een nieuweling vindt er maar moeilijk contact, totdat men hem kent en de achterdocht zakt. Dan hoort hij verhalen van vakman en leek, omtrent een cafeetje in sneek. Zo was er een meisje van zeventien jaar Het enige kind van een wijnhandelaar Dat eens in de jura een onderdak zocht Verdwaald als zij was op een tocht ze vond aan de bosrand een onbewoond huis en voelde al aanstonds, hier is het niet pluis. Ze waagde een blik door het raam en wat bleek. Daar lag het skelet van een al jaren vermiste handelsreiziger in toiletartikelen die in zijn jeugd een keer had gelogeerd bij zijn oom en tante in Bordeaux. En daar hadden ze bijna precies dezelfde lampenkap als in een cafeetje in Sneek. Een jongen die aanleg voor boekhouden had, zocht passend en plooi in een tropische stad. Hij kwam uit een bergdorp, was weinig gewend en zeker geen amusement. Zijn spaarcenten waren al spoedig verbrast en hij werd maatschappelijk onaangepast. Het schijnt dat hij achter een speelhol bezweek. Aan bloedverlies als gevolg van messteken. Hem toegebracht door een voormalig muzikant. Die nog eens had gespeeld op een groot tuinfeest. Ter gelegenheid van de inhuldiging van een vestiging. Van een Europese fabriek die veel glaswerk leverde aan horecabedrijven. Onder andere aan een cafeetje in Sneek. Merk nu wel hoe het cafeetje steeds weer van invloed is op het sociale verkeer. Hoe hier en daar er ja zelfs over zee, men stuit op dit sneekse café. Het is onverklaarbaar en bijna occult, een feit dat de wereld met huiver vervult. Ik zelf kwam bijvoorbeeld in één apotheek. En zag daar een dame op leeftijd die een sterke gelijkenis vertoonde met de hospita van een goede vriend uit mijn studententijd. Die hem de huur opzegde toen hij een tafeltje in de gang had omvergelopen. Waardoor een asbakje was stuk gevallen. Dat haar herinnerde aan een vakantie in Lugano. Er waren namelijk in hetzelfde hotel twee Amsterdamse compagnons gelogeerd. En daar was ze toen mee in contact gekomen. En ze heten Sam en Moos. Dat doet me ook. Overigens aan een kapitale grap <laughs> denken, maar onze tijd is beperkt. En trouwens, misschien had u hem al eens gehoord. Bovendien is de grap bij nader inzien niet zo erg leuk, maar ter zake. Die twee Amsterdammers zaten in de eetzaal altijd onder een schilderij van een gezin dat aardappels eet en wat wil nu het geval? Dat schilderij komt ook voor in een lied dat tussen haakjes niet eens over een wandversiering gaat, maar eigenlijk over moet u opletten, u raadt het nooit over een koffietje in Snake. En het liedje heet Walking on Sunshine. Ik wist trouwens niet dat je daarop kon lopen. Hè? Dat wist ik niet. Nee, wist ik niet. Ik wist niet dat je daarop kon lopen op zonneschijn. Maar goed, het schijnt te kunnen. Volgens hun. Het schijnt te kunnen. Het is ook een gevaarlijke dame, dit hoor. Dit is een manneneter. Tja. Vreemde titel. Hallo, man-eater. Dus mannen, blijf uit de buurt. Vreek je op? Mam Eater, ja. We wel een stevig gebed hebben, dames. He, als je mannen wil eten. <laughs> ja, ja. Dat kan zo maar niet. Het is uh, strong. My hands, your hands tied up like two ships, drifting weightless waves. Trying to pray, kid, I do anything to save it, why It's so hard to say it My heart, your heart, sit tight like bookends Pages between us, written with no end So many words we're not saying Don't wanna wait till it's gone You make me strong When I'm not with you, I'm weaker. Is that so wrong? Is it so wrong? Van Direction. En dat heette Strong. Nou, sterk moet je zijn. Hè. Strong moet je, sterk moet je zijn. Hè. Dat was een verkeerde meneer. Die moeten we helemaal niet hebben. Goed, we gaan even lekker door met uh, de volgende. En dat is Jimi Hendrix. The Wind Cries Mary. Prachtplaat uit de 60's. After all the chance. Boxes and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in. The broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind it cries very. No, this will be the last And the wind cries Mary Gitarist, blues-gitarist vooral in het begin. En uh, het merkwaardige is dat in Amerika moesten ze eigenlijk niet zoveel van hem weten, maar uh, hij kwam eigenlijk via Engeland kwam hij terug in Amerika. Toen zagen ze ineens wat een grootheid het was. In Engeland deed hij natuurlijk ex, uh, vooral inspiratie op door, uh, door Eric Clapton. Ja, uh, echt wel. En. Um, en cream en zo en, en alles wat er in Engeland gebeurde op bluesgebied met John Mayles bluesbreakers cream uh, Fleetwood Mac natuurlijk al dat soort uh, soort bands ja en dat vond Hendricks wel interessant hij werd gekoppeld aan twee Engelse muzikanten en uh, toen uh, ja toen, toen ineens uh, zagen ze in Amerika ook van hey man die kan best wel leuk gitaar spelen is best wel een goede artiest Jawel. En toen kwam natuurlijk het Monterey Pop Festival... en toen was zijn naam gemaakt. En daarna woedst ook nog. Nou, en u weet hoe het gegaan is. Helaas hoort hij ook tot de club van 27... die op veel te jonge leeftijd... Um, om het leven kwamen. En bij hem was dat... Uh, ik dacht op een hotelkamer in Parijs. Maar goed, we gaan lekker door... met Ilse de Lange. Blue Bitter sweets. Ilse de Lange. Samen met Welen gaat ze dus Nederland volgend jaar vertegenwoordigen. bij het Eurovisie Jongfestival. Nou, wat artiesten betreft zit het wel goed. Alleen ik ben vreselijk benieuwd. met wat voor liedjes er op de proppen gaan komen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. En dat ben ik heel benieuwd naar. Ja. Bioscoop-agenda. Luisteraars, hier hebben we de Bioscoop-agenda... en het programma van donderdag 5 tot en met woensdag 11 december. Allereerst, hij droomt van het snelle leven. En dan heb ik het over de 3D-film Turbo voor het laatst op deze week. Van zaterdag en zondag om half 2 en om half 4. Een uh, alle leeftijden uh, 3D-film Turbo. Hij droomt van het snelle leven. Zaterdag en zondag half twee en half vier. De volgende is een heerlijke Disney-film. En dan heb ik het over Frozen. Ook een 3D-film. Uh, die is op woensdag om half twee. En vanaf zes jaar mag je daarin, want hij is best een beetje eng. Frozen, woensdags dus om half twee. Disney, 3D. En dan een première. Uh, Meester Kees op Kamp, een Nederlandse film. De première uh, volgende week woensdag om half vier. En uh, dat is in alle leeftijden. Meester Kees op Kamp heet de film. Een prachtige première. De landelijke première was uh, afgelopen week. En werd natuurlijk door alles en iedereen die ook bij enige naam heeft op filmgebied in Nederland bezocht. Door naar de Nieuwe, nieuwe Wildernis Nederlandse film. De laatste week echt een aanrader voor mensen die van het prachtige Nederlandse natuur houden. Een on-Nederlandse film kan ik wel zeggen. De Nieuwe Wildernis. Donderdags, vrijdags, zaterdags, zondags, maandags en dinsdag om zeven uur. Vanaf zes jaar ben je van, bent u en je van harte welkom. Een prachtige Nederlandse ne natuurfilm. De Nieuwe Wildernis. Dan gaan we... Hoe duur was de suiker? Dat is een uh, Nederlandse film en ook de, de laatste week. En die is op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag om half tien s'avonds. En dat is een film van 16 jaar en ouder. En dan uh, de keuze van filmclub Simon van Kolm. tot slot. Mieke, Michael Koolhaas. Woensdag 11 december om woensdagavond om half acht. En vanaf 12, uur bent u van, vanaf 12 jaar bent u van harte welkom. Woensdag 11 december om half... 8. Filmclub Simon van Kolen met de film Michael Koolhaas. Tot zover. Uh, het programma van Mark Smeets altijd werd afgesloten, geloof ik. Ja, dat klopt. Uh, the Sky's On Fire. Haha. Joan Jett and the Black Hearts. I Love Rock'n'Roll. I saw him dancing there by the record machine. I knew he must have been about 17. Wrong. Cause it's all the same. So I'll take you home where we can. Dat kun je wel stellen. Straks de vinyljaren natuurlijk. Met uh, heel veel lekkere... Uh, uh, ja, zwarte muziek. Mag je eigenlijk niet meer zeggen. Nou, laten we het gewoon maar soul noemen dan. En dat toevallig de Afro-Amerikanen... Bijna de enige zijn die echte soul kunnen maken. Uh, nou ja, maakt allemaal niks uit. In ieder geval straks veel... Uh, veel Atlantic, Motown... Uh, dance Classics. Dat allemaal zo tussen twee en vier in de vinyljaren. Het enige is, het komt allemaal van echte... Langspeelplaten, jawel. Ha. Dit is van dikhout van de nieuwe CD. Alleen maar winnaars vandaag, alleen maar winnaars. Omdat er ergens iets is dat op ons wacht. Ik weet niet wat, maar er wacht wat. Pot met goud of zo, het eind van de regenboog kan zijn. Ons wacht. Van Dikhout Nieuwe album vandaag. Alleen maar winnaars. Oké, okay, vanmorgen bij de loterij. Maar er was niks bij hoor. Geen winnaar vandaag. nog maar even door met het nieuw albumwerk. 3 J's. Het liedje heet Stel je voor. Ja, stel je dat nou eens voor. denk, je wakker wordt morgens dat er ineens een miljoen op je bankrekening staat. Stel je voor niemand luistert als jij praat Maar het bestaat ook voor jou. Jij en ik samen door. Stel je dat als. Ons... voor. En het komt van, het, album, van het, het nieuwe album van de drieërs. Dan ben ik even de titel kwijt. Even kijken. Een momentje hoor. Even kijken. Oh ja, natuurlijk. Dichter bij de horizon. <laughs> Hoe kan ik het vergeten? Hoe kan ik het vergeten? Ongelooflijk. Ja, deze kennen we natuurlijk allemaal. Hè? Ik zal wel weer hoog komen in de top 2000, denk ik. En misschien ook wel bij ons in de top 20. Ja, maar daar stond hij ook in. Album 2 Originals van Joe Cocker. Daar stond dit nummer ook op. Jawel. With a little help from my friends. Geschreven door Lennon en McCartney. Maar deze prachtige uitvoering van... Uh, Joe Cocker.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 Yeah, I don't Happens all the time yeah what do you see when you turn on the light i can't tell you but a show Ik heb een van zijn vrienden morgen. Dan, uh... Is het Sinterklaas wel, hoor? Ik denk eigenlijk gewoon dat hij de, de bruin aan geeft. Dus ik, ik denk het wel. Want het, het gaat morgen zo verschrikkelijk stormen. Dat wil je niet weten. Windstoten van 100 tot 120 km per uur. Heb ik al gehoord. Dus uh, Sint, ik zou me als ik u was... toch maar even bedenken. Als ik u was, hoor. Maar, ik ben u niet. Maar ik zou me toch even... Bedenken als ik er was. Morgen. Op die daken. was al Ik denk, dat doen ze nog een keer, maar doen ze dus niet. Nou ja, oké. Okay. Hang the knife at the Jets. Van Long to Learny en de Shakers. Uh, daar zat hij ook eerst in, maar daar is hij erbij weggegaan. En toen werd het Hank the Knife and the en de Jets. En dat noemen we dat heet Guitar King. Dan ik heb ik nog een leuke plaat voor u. Thousand Sams falling down still alive line. Backstreet Boys